een jonge broertje, hij is een jaar of tien. Hij houdt van witte muizen, nou dat is wel te zien. Ze lopen door de kamer, ze zitten op zwaar. Stopt hij ze in mijn kleren, schreeuw ik alles bij elkaar. Zo kreeg ik laatst mijn vrije op bezoek. Toen zat er weer zo'n rotmuis in mijn broek. Moeder, dat zit Anders ga ik van de kaal. Moeder, dan zit de muis in de hoek Pak hem, anders kruipt hij in mijn broek Ik hou van plaatjes draaien wel tien keer in de week Want ik heb in mijn kamer mijn eigen discotheek Er is altijd wel iemand waarmee ik dansen kan zo was ik laatst weer bezig met mijn nieuwste vakant. We dronken net een tonnekie met chin. Toen gilde ik er zit er weer een in. Moeder, daar zit een muis in de hoek. We hakken bij ze staan, anders ga ik van de kaart. Moeder, daar zit een muis in de hoek. We hem anders kruip. Zit de muis in de hoek, pak een beestjes naar, anders ga ik van de kaart. Moeder, daar zit de muis in de hoek, pak hem anders, kluipt hij in de hoek. chuk, jokke, jokke, chuk, pak hem.